5 Uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De claim van ruim 400 miljoen euro tegen SNS-Real. leidt af van het goed beheren van de bank. Dat heeft hoogleraar financiële markt Koelewijn gezegd in nieuwzuur. Een projectontwikkelaar houdt SNS verantwoordelijk voor de teleurgang van zijn golfresort. omdat de bank zich er vroegtijdig uit terugtrok. Volgens Koelewijn is de claim niet onderbouwd. Hij noemt het wapengekletter dat de bank afleidt. Oelewijn denkt dat als deze claim wordt doorgezet... dat het einde kan betekenen van de vastgoedtak van SNS. De Amerikaanse vicepresident Biden en de machtige wapenlobby NRA... zijn in aanvaring gekomen over de plannen om het vuurwapengeweld aan te pakken. Biden praat deze week over wat er kan worden gedaan tegen geweld met wapens. De discussie daarover begon na het bloedbad op een school in Newtown. De NRA is teleurgesteld over het gesprek met Biden. De wapenlobby zegt dat het een aanval was op de wapenwet. Gesprekken met andere organisaties verliepen constructiever. Er zou onder meer overeenstemming zijn... voor een verbod op patroonhouders met meer dan tien kogels. Een Duitse vrouw zegt dat ze door neuroloog Janssen Steur... in een rolstoel is beland. Hij zou in het ziekenhuis van Worms zonder toestemming of noodzaak... een ruggenmergpunctie op haar hebben uitgevoerd.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 Het weer, vrijwel overal droog met opklaringen... en op de meeste plaatsen lichte vorst, overdag zonnige perioden... en langs de noordkust een enkele winterse bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. <middels> Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121, nog een uur lang het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl als je wilt mailen. Apenstaatje nachtzuster voor de Twitter en chatten kan op www.omroepmax.nl slash nachtzuster, als je toch achter de computer zit. Kijk dan eventjes op uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links staan de chats op uh, verschillende, weet ik veel, formaten, uh, manieren. Kun je dan uh, meepraten met uh, de chat die gaande is tijdens dit programma. De vragen die nog niet beantwoord zijn, dat zijn er eigenlijk maar drie. Adil wil weten of hij zijn pensioen moet overhevelen als hij een nieuwe baan heeft... Peter wil weten waarom vrouwen in Bolivia een bolhoedje dragen. En Frank die wil graag weten waarom presentatoren elkaar, als ze met z'n tweeën presenteren, regelmatig even aankijken. 0800 1121. En het is misschien wat ver gezocht hoor, van naar opzij kijken naar omhoog kijken. Maar ik vind het zo'n mooi liedje. Ramses Chaffee is dit. Kijk omhoog zo.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 Is die al afgelopen? Jammer nou, dat is zo'n mooi liedje. Hm. Ramses Shaffi was dat, 0800-1121. Didi? Ja, ik ben er. Nou? Ik heb ooit een documentaire gezien ja. over die hoedjes, hoe die daar komen. Op de hoofden van die vrouwen, ja. <laughs> ja. Dat komt gewoon uit Europa. Daar liepen toen uh, mannen rond met van die hoedjes, misschien uit Duitsland of zo. En daar, die droegen die hoeden uit gewoonte. En die vrouwen die vonden die hoedjes wel mooi, die mannen vonden dat kennelijk niks. En toen hebben die vrouwen die hoedjes geannexeerd. En uh, met een uh, doek erop draagt ze dat zo. Hmm. Ja. Dus dat is, dat, daar komen ze vandaan. Ik weet niet of ze nog uit Duitsland komen. Ik denk het niet, ze dus zullen het nou wat daar maken. Maar is het dan, is het dan zo dat uh, de Duitse mannen toen kleine hoofdjes hadden? Want die uh, bolhoedjes die zijn eigenlijk altijd te klein. Ik heb natuurlijk geen idee, want ik nee. had dat het ongeveer in 1800 was. Oh ja, toen waren misschien de Duitse hoofdjes nog net iets kleiner. Ja, of misschien hebben ze het kleiner gemaakt omdat het dan goedkoper was, weet ik veel. Of ze zijn gekrompen in de loop der tijd, de hoedjes, <laughs> in die warmte. Ja, die zijn, misschien hebben ze een nieuwe fabriek gebouwd die dacht van ik maak die hoedjes een beetje kleiner. Ja, dat is toch op het hoofd. Dus eigenlijk belachelijk dat er geen uh, verplicht gewicht is voor bolhoedjes. <laughs> nou, maar ja. zo is dat toch enig, zolang wij het zelf maar niet naapen, is het enig. Nou, dan is het, uh, dan is het uh, in ieder geval weer, um, weer uh, een, uh, voor een groot uh, deel opgehelderd, het uh, ja. en, uh, vraagstuk. En die meneer over zijn pensioen overladen, als dat ja. kan, ja. dacht ik dat het handig was. maar. Uh... Goed advies moet je natuurlijk bij een bank zijn. Maar oh ja. als je pensioen over kan dragen, dacht ik dat het goed was. Ik heb ook wel eens begrepen dat als het om kleinere bedragen gaat, dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Maar ja, het is. Ja, dat je dan beter kan laten uitbetalen. Maar de... ja, dat weet ik niet. Maar er is vast iemand die hem goed kan adviseren. Oh ja, dan wachten we daar nog even op. 0800-121. 0801121. Dankjewel, Didi. En je hebt een prettige stem. Oh, dat hoor ik niet vaak, moet ik zeggen. Maar ik vind het fijn om te horen. Dankjewel. Hey, uh, dag. 080121. Ach, en voor de mensen die toch achter de computer zitten, ik heb Facebook. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, heb, ik doe het niet zelf. Ik vind Facebook heel ingewikkeld. Maar er is een Nachtzuster Facebook pagina. Dus uh, zoek me vooral even op. Want uh, ik uh, blijk heel veel vrienden te hebben. En dat vind ik een heel fijn gevoel. Dus uh, op Facebook gewoon even zoeken naar nachtzuster. Jozef. Goeiedag. Goeiedag. Oh. Je moet je radio But, uh, even zitten. Oh, je, ja, je Heb ik al. Ah, heel goed. Um, ja, ik heb uh, twee dingen. Twee ik dingen. Had, uh, twee dingen, ja. Twee dingen, ja. Uh, Ik heb eerst een uh, opmerking op uh, die meneer over, de wapen, uh, over het wapen, het wapen in uh, Amerika. Ja. Volgens mij was het nou Vincent uh, die wat zei over uh, vrijheid of wat dan ook. Maar <laughs> volgens mij ja. leven ze nou heel lang in een democratie en dat ze uh, ja, daar niet bang voor hoeven te zijn. En, en, ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik erop moet zeggen. Nee, niks hoeft Nee, uitleggen. het uh, nee. staat genoteerd. Maar dus, ja, oké. Okay. En ja. Uh, over die presentatrices. Ja. Dingen als ze elkaar gewoon af en toe aankijken, dan lijkt het niet alsof ze uh, alles uh, aflezen van de autocue. Maar <laughs> het is een beetje in gesprek zijn met, uh, met elkaar. Oh ja, terwijl wij natuurlijk wel beter weten inmiddels. Uh, ik had hem zo. Ja. <laughs> Ja, ik, het, het was wel grappig. Iemand op de chat zei van... ja, dat doen ze natuurlijk ook omdat ze anders misschien per ongeluk door elkaar heen praten. Ja, dat is gewoon iedereen regel hebt en een hebt uh, Ja, nou, dat regel Als dan je een regel hebt gelezen, dan kijkt hij die andere mooi aan van... Uh, nou, ben jij aan de beurt. Cue <laughs> jou. Ja, maar dat staat natuurlijk ook op de autocue. Dat uh, kunnen ze gewoon zien op de camera. Maar dan lijkt het ja. inderdaad allemaal wat ongedwongen Misschien is dat het inderdaad. wel gewoon. Dus Dankjewel, Youssef. Alsjeblieft. Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Doeg. Mevrouw Bos. Ja, sorry. Hallo. Uh, ik heb een vraag. Ja. Ik heb uh, uh, iemand gev gevraagd. Die is bij me thuisgekomen voor een product. Oh. Het heb ik gekocht. Ik heb ervoor getekend. Ja. Ik word snap wakker. Ik denk, om moeten eigenlijk betalen. En toen schrok me eigenlijk op z'n de pletter. Ik heb deze morgens gebeld dat ik dat niet wil hebben. Maar dat kon niet meer. Ja. Is dat zo? Um, ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van wat u getekend hebt en, um, en wat het product was. Ja, het was een, een relaxbank. Ja. En uh, ja dat, dat, dat was hartstikke duur. Ja. En dat, dat wil ik helemaal niet meer, want ik, ik ben in de tachtig. Ja, maar waarom heeft u hem gekocht dan? Ja, ja, over, overlaat, overlaat, ja overlaat. over laten halen. Ja, ja. ja. En ze laten ook wakker en denk: wat moet ik eigenlijk betalen? En toen schok me, ik weet niet wat. Want wat moest u betalen? Over de 3000 euro. Ja, dat kan een flink in een de papieren lopen, ja. En oh, ineens... wat een naarlinge. Want ik heb me eerst morgens gebeld. Ja. En toen zei ze, ja, het is al doorgegeven, kan ik kan hem niet meer terugdraaien. Oh. En, en is dat zo? Wanneer was ik... het? Het is dus in oktober geweest. Oh, dus we zitten. Maar is die al gebracht ook? Nee, die wordt volgende week gebracht. Oh, wat een narigheid. Ja, is het ook. Oh, bah. En, en, die, en die verkoper die stond gewoon aan de deur. Nee, nee, het is geen koppelteur. Ik, oh. ge ik, heb, ik heb zelf gebeld en die meneer is op mijn verzoek hier geweest. En, en waarom ging u bellen? Wat was de aanleiding dat u ging bellen? Ja, ik wou niet, niet zo'n zo relaxbank hebben, dat ja. ik al smaakker zitten kan en, en op de bank kan liggen om tv te kijken bijvoorbeeld. Ja. En ja, en ja ik, ik ben er gewoon ingevlogen. Maar, maar even voor mij, u heeft gebeld naar een bedrijf? Ja. Die zijn langs geweest? Ja. ja, het is ja, een langs ja. geweest. En toen heeft u uh, getekend voor, ja. voor die bank. En dat was in oktober? Ja, ja. Oeh. Ja, en dat... de, ene de, andere morgen, mijn de, ene de andere morgen heb ik gebeld. En oh, ja. uh, daar kan, kan je niet meer vanaf, want je hebt getekend. En uh, ik dacht ook dat, dat, dat je 24 uur bedenktijd had. Voor ja, het, voor nou 10, volgens ja. mij moet dat ook... Uh... Maar ja, het wordt ook zo lastig te bewijzen dat u meteen gebeld heeft natuurlijk. Ja, ja dan kan je altijd terugvragen. Via de telefoonrekening misschien? Ja, ja. Ja, volgens Want ik heb mijn ding gebeld s morgens en het werd ook geaccepteerd. En toen zegt ja, het is doorgesteld door naar de leverancier. Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd. Nou ja, dan moet iemand uh, uh, uh, met een beetje verstand van uh, consumentenwetgeving uh, maar snel even bellen naar 0800 1121. Hey, wat naar. Ja. Nou, ik, ik doe een oproepje: 0800-1121. Wie uh, mevrouw Bos kan helpen, die uh, moet onmiddellijk even bellen. Ja, moet ik aan de telefoon blijven? Nee, u moet aan de radio gekluisterd blijven. Ja, ja. Ja? Tot zes uur. Tot zes uur, ja. En dan ga ja. ik mijn best doen om nog een uh, sluitend antwoord voor u te vinden. Heel graag, ik zou en, heel blij mee zijn. En, en, ja. en wilt u alstublieft uh, vast onthouden dat u misschien kunt proberen... om hulp te krijgen bij de Stichting De Ombudsman? Nee, weet ik niet. Oh, de Stichting De Ombudsman, die zitten in Den Haag? Nee, zitten ja. die nog, zitten in Hilversum. Ik zoek het meteen wel even op. Ik mag eigenlijk niet internetten, vind ik zelf. Ik ga even kijken. Want die, uh, die helpen nog wel vaak bij. Uh... Ja, want het is natuurlijk een heel kort dag. <laughs> ja. Dienst wordt je die geleden. Ik ben een verschillende dingen ben ik wezen bellen. Maar je komt. Het dus nu ook. Ik weet niet hoe lang het bellen is geweest om er tussen te komen. Oh, wow, bah. Ja, je zou eigenlijk gewoon de deur dicht moeten houden, denk ik. Ja, ze zitten in Hilversum, de Stichting de Ombudsman. Ik geef ja. u even een telefoonnummer vast. Ik weet niet of ze u ik, kunnen ik, helpen. Even wachten, want ik moet ja. eerst naar de kamer lopen. Ja, u de... moet een pen halen en een briefje om het op te schrijven. Ja, ja, ja. Ik weet helemaal niet. Uh... Oh. En ik ben 85 geweest, dus het, het, het gaat allemaal niet zo vlug. Hè? Ja, mevrouw Bos, bah. Ja, is het ook. Ja. Uh... Ja, ik ben, ben, ben helemaal van de kook af. Oh, maar ik, ik zit ondertussen voor u te zoeken. Maar nou, dat zie ik net, ze hebben 40 jaar heeft het bestaande stichting de Ombudsman... en het is net bekend geworden dat ze ermee moeten stoppen. Oh, dus dat hoeft niet op te nee, schrijven. Daar nee, daar heeft u dan niks nee. meer aan. Hé, want nee. dat is een prachtige organisatie die altijd heel veel mensen ja, ja, ja, ja. probeert te helpen. Ja. He, wat vervelend. Nou, misschien is er nog iemand anders die u uh, van, uh, van advies uh, kan, uh, kan doen. Nou, ik, uh, ik zit even te kijken, want ze doen de lopende zaken doen ze nog. Misschien dat u een mazzel heeft, dat u er nog net tussendoor kan. Dus, heeft u inmiddels een pen of niet? Ik heb een pen. Ik of bent u gestopt al, met zoeken? Ja, nee, een nee, nee, pen heb ik al. Papiertje kan ik ook pakken. Ja. pakken. soort grote licht aan doen. Ik blijf wel in de kamer zitten. <laughs> Want ik lag lach, ik lach natuurlijk lekker in mijn bedje. Ja, maar ja, dit moet natuurlijk, ach, ik hoop dat het die, dit nog op te lossen valt. Want ja. in principe, volgens mij, moet u er binnen een dag nog wel vanaf. Van maar ja, ja omdat, dat, u, omdat u nu inmiddels maanden verder bent, ja, dat ja, is ja, nog maar ja. een vraag. Uh... Maar ik, heb, ik ben steeds met ze in contact geweest dat ik ja. dat veranderd wilde hebben. En, en, en ja, ze nee, dus kan niet meer en uh, ze ik gewoon voet bij stuk. Oh, wat een narigheid. Ja, ja. Dus. Goed, ik zit aan de tafel met een papiertje bij me en de pen. Kijk. Ja? Ja. 0 3, 5. Oh ja, moet ik opschrijven? Nee. Ja. Drie, vijf. Zes, Zes, en dan nog een keer 722. En nog eens 722. En wat is dat? Dat is de stichting De Ombudsman. Ja. En dat is een stichting die is uh, gespecialiseerd in uh, juridische dienstverlening. en uh, die, die, Ik heb vroeger bij het consumentenprogramma ook dat nog gewerkt. En, daar, en zij helpen mensen die echt ja, uh, met consumentenzaken in de knoeien zijn geraakt. Ja, Zoals ja. u eigenlijk. Die wil ja, wat, wat ja. informatie en advies. Ik denk, ik, ja, er is een kans dat ze u niet meer kunnen helpen... omdat dan net is bekend geworden dat ze ermee moeten stoppen. Maar misschien dat u er nog net tussendoor glipt... want het is een enorm ja. menselijke organisatie. Dan ik, en dan kan ik morgenochtend bellen. Uh, ja, dat, ik, dat, ik werk daar niet. Maar volgens mij zijn ze vanaf tien uur geopend, s ochtends. Tien uur? Heeft u, heeft u nou 035 6722 672? Of heb ik het nee. verkeerd gezegd? Ja, ik heb 6, 7. Ja. 2, 2. Ja. 7, 2, 2. Oh, dat de... heb ik het verkeerd gezegd. Sorry. Nog één keer. <laughs> dat gaat ja. heel lang duren, dit. 0,35. Ja. 6, 7, 2. Ja. 2, ja. 6, 7, 2. Ja, ik heb er de zes tussen. Ja, ja, en een tweede eraf aan het einde. En, en u moet even blijven hangen, dan noteer ik even uw telefoonnummer. Want bij Omroep Max hebben we natuurlijk ook consumentenprogramma's toestanden. Misschien dat, even, dat ik een van mijn collega's nog uh, kan, ja, zover ja, kan krijgen ja. om even te helpen. Ja. Dus uh, blijft u aan de telefoon, dan noteer ik nog ja. even uw telefoonnummer. Ja, ja. Dat okay. is 05, 0522. Nee, nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee, niet op de radio. Blijf, blijf hangen en, en ik wens u heel veel, heel veel sterkte, mevrouw Bos. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. dag. dag. Uh, Richard, goeienacht. Hoi, dag, hartstikke. dag. Hallo. Hoi, ik oh. heb twee vragen. Eerst ja. met de eerste. Uh, heel toevallig ook op Radio 1 gisteren we nog weer gehoord... over de houdbaarheid. dat die nog wel strak zijn. En ik vraag me af uh, tot hoeveel je die kan geloven. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen, voordat ik naar mijn werk ging... heb ik een sabrinkel bij je gehad... Er staat op als uiterste houdbaarheid datum uh, 5-11-2013. Nou, het is nu tussen de tiende en er is niks aan de hand. In hoeverre moet je dan geloven of dat allemaal waar is? Nou, vraag... 5-11 is ja. natuurlijk november pas, hè? Uh, nee, ik bedoel 5 januari. Oh, oké. Okay. Ja, ja. oké. Okay. Dus... Nou, dat, dat is... Ik, ik, ik gok dat wel eens en, uh, nou ja, klaar. Ik denk als dat fout gaat, dan, uh, ja, die zin ik niet afmaken. Ja. Maar ik heb, ik heb wel eens het idee, in heel veel omdat ik gisteren ook op het nieuws hoorde, ook bij Radio 1, laatst met jullie, dat ik vaak niet Dat ik hoorde dat de consument nog veel spullen weggooit, terwijl het eigenlijk nog houdbaar is. Maar ja, uh, omdat er natuurlijk een bepaalde houdbaarheidsdatum op staat, dat mensen zich eraan houden of het risico gewoon niet nemen. Maar ik heb het idee dat, uh, ja, dat uh, dat het wel wat ruimer kan en of mag. Dus dat is mijn eerste vraag. Ja. Nou ja, nee, dat is een goede vraag. De houdbaarheidsdatum. Ik bedoel. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel lastig, want het verschilt natuurlijk ook enorm uh, per product. Ja, met Chinees ga ik sowieso niet gokken, maar met zuivel, ja, en maar dat is ook, uh, die, die drinkt nog eens leggen dan bij mijn koelkast en met het dopje dicht. Dus dat geldt misschien ook tot op het moment dat het open is. Maar ja, die datum, ja, vijf, vijf dagen over tijd volgens de verpakking. Ja, en als je dan opdringt, je jezelf, ah, oh, niet veel raakt niet van aan de hand. Nee, daar zit wat in. Ja, nee, vaak kun je het risico nog wel gewoon nemen. Er staat maar vaag iets van mij dat we het onderwerp al een keer gehad hebben. Dat veel mensen zeiden: van ja, je kunt gewoon ruiken. Maar. Ja, ik, heb wel, ik heb het als met vlees begrepen. Misschien een beetje is al ik nu zeg. Ja. Ik ben absoluut een ook begrijp ik niet eens keer. Dat het met vlees zo is, als de kat het niet eet, dan weet je zeker dat ja, ja, ja. het te <laughs> Die regel hou ik ook aan. <laughs> maar maar ja, pardon, ik, ben ja. geen, ik ben geen, geen dierenmishandeling, hoor. absoluut niet. Ik ben gek op beesten. Nee, maar hebben die, die hebben een goede neus ervoor hoor. Ja, Ja, ja. ja, ja, ja. en wij, ik bedoel, als we het opeten, het is niet goed, dan uh, heb je, komt het dan alle gaten er weer uit. Zeg maar, om het en dan te, is het te, te laat. Lijken. Ja. Ja. En mijn tweede vraag is: dat gaat over motorolie. Dat is, oh ja. dat, ik, uh, ik heb ook het idee dat motorolie kunstmatig echt verschrikkelijk duur wordt gehouden. Ik bedoel van dat houden niet voor mogelijk. Ik, uh, ik ben toen een keer naar Frankrijk geweest, ik zat aan mijn garage houden. Nou, zo even een keer krap Dat was 70 euro de 4 liter. Ja, nou, ga ik weer rijden. Ik zeg, ik wil, nou, hij zegt hier heb je universele olie. Dan ga je alweer met je goede gedrag, weet je wel? Dat yeah. was 50 euro de 4 uh, liter. Ja. Yeah. En ja, nou, je gaat het misschien niet geloven. Ik heb er nou Action olie in zitten. Ja, sorry dat ik even uh, excuses daarvoor. Maar dat is 8 euro de 4 liter. Ja. Yeah. En uh, mijn auto rijdt er eigenlijk prima op. Dus ik vraag Tot me af of je yeah. het allemaal moet geloven uh, qua uh, de, de prijs. Nou, dat is er maar geen hout van, want ik uh, kan me niet ver ja, ik kan me niet ver vertellen dat, uh, dat uh, uh, die goedkope olie wat wat ik er nu in gooi dat het uh, mega verschil is met, uh, met, uh, met een kannetje van 50 euro. Dat geloof ik niet. Maar ik, vind, ik vond het ook vreemd dat een garage houden... Ja, nou, garages moet je uh, toch ook niet vaak geloven. Als hij me eerst een kanetje verkopen voor 70 euro, dan... Ah, nou, die ken er eigenlijk ook wel in. Waarom zegt hij dat niet gelijk de eerste keer? Van, van joh, uh, dit ken ook makkelijk. Ja, ja. Ja, omdat hij nee. natuurlijk ook wil verdienen. Maar het is, ik kan me ook wel voorstellen dat het garagehouder niet zegt... Ja, het kost 40 euro, maar je kunt misschien beter naar de Action. Nou ja, ik heb dat nou, mijn buurman zei het ook, die zegt ook, joh, joh, gooi het erin als het maar smeert. Ik heb er nou dus gewoon die gekopen olie in zitten. Ja, en ik vind het eigenlijk wel best. Ja. Maar ik, ik vraag, want ik heb ook natuurlijk wel eens op internet gekeken en dan kom je weer voor die forums. Ja, volgens mij is het, ik wil dus wel weten van iemand die er echt verstand van heeft, van of het allemaal zo veel uitmaakt. Kijk, dat 45 en, uh, en 040 weet ik al wel, dat heeft met de temperatuur en zo te maken. Maar ze kunnen mij niet wijsmaken dat die heel gekopen olie veel slechter is altijd super duur. Ik heb ook een M3 gehad, nou, daar ging gewoon uh, al die van 15, 20 euro per liter. Wat is een M3? Wat is dat? Wat een M3 is? Ja. Dat is een BMW, dat is een sportwagen. Oh, poeh, ja. Ja, ik heb, uh, ik heb, ik heb een vermogen proeven gelukkig. Maar <laughs> daar, heb, daar wou ik ook geen risico nemen, maar ik rijd nou met een, uh, met een gezinswagen in de ronde, een A4 Avant met 1,6 jaar. En net wat ik zeg die Action Audi, hij uh, doet het eigenlijk prima. Maar daarna vraag ik me af van, worden we niet gigantisch uh, om het netjes te zeggen? Anders, in het ooitje genomen met die olie uh, olietroep, om het zo maar te zeggen? Ja, nee, dat daarna, begrijp ik. Dat... Nee, dat begrijp ik. Want ik bedoel... Kijk, uh, met die kleren is het ook gewoon zo. Dan gaat het ook tien keer over de kop. Maar ik bedoel, van, waarom kan dan zo'n bedrijf uh, waar ik uh, waar ik nou uh, auto nu op rijd, voor 8 euro uh, de vierbieten verkopen? En als je naar een garage zou gaan, nou nah, ik wil er vijf keer hebben. Ja, maar ik denk ook, weet je, als de, als de. Als uh, dus het zuigerklepje van je van je uh, weet ik veel uh, uh, van, je, van je bougie kapot is, dan, dan betaal je ook uh, de 50 euro voor een nieuw zuigerklepje. Dan, dan kun je ook zeggen ja, ik kan zelf van de aluminiumfolie ook wel een klepje vouwen. Dus ja, ja, ja. Wij houden al volgens mij ben jij dan een beetje in de war met of je originele uh, onderdelen van een auto wil of uh, hoe heet dat uh, imitatie? Nou, ik ben niet zo snel in de war. Maar het is, ik, bedoel, ik bedoel duidelijk te maken dat er natuurlijk een verschil is tussen super, super kwaliteit... dat door een professionele, betrouwbare garage in je auto wordt gegoten... of iets wat je uh, achteraf van de vrachtwagen gevallen... Uh, een overdatum artikel dat, uh, waar, dat uit de handel is genomen... maar waarvan de restjes nog ergens worden verkocht. Weet je, nou, even van het ene uiterste naar het andere. Nou, ik begrijp je, maar dan is het toch wel vreemd, want ik bedoel van, ik ben een autoliefhebber en twee makers van mijn ogen dan is het toch wel vreemd dat hun hebben er verstand van dat die steeds minder naar de originele dealen gaan en wel heel veel meer van, de, van het internet afhalen. Ja, ja, ja, ja, nou ja. Nou, ik de ga de, de, de, de vraag voorleggen, weet je, er zijn een hoop mensen met verstand van auto's ja, ja. wakker op dit moment. Dus ja, motorolie, ja, ja. is er een groot verschil tussen de exemplaren van 50 of de flessen van 50 euro en de flessen van 8 euro? Zo, op die manier moet er toch een antwoord komen? Ja, ja, ja. Kijk, nogmaals in een auto van een miljoen... neem ik aan dat je daar geen hele uh, kopen, olie in al. Nee, maar als al je het... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, wacht even. Nee, Richard, als je het niet in een auto van een miljoen gooit... moet je het ook niet in je derdehands autootje van 2000 euro gooien. Toch? Nou ja. Als je auto er stuk van gaat, gaat je auto er stuk van. Ja, maar dan moeten ze het niet op de markt brengen. Nou, maar dat, ja, maar dat is natuurlijk een argument waar niemand gevoelig voor is. Hey, oké. Okay. Nee, okay. nee, Als het nou, slecht is voor je, voor je uh, uh, bougiezuigklepjes, dan, uh, dan, uh, ja, dan weten wij het niet. Maar dan uh, goed. Richard, ik zeg 0800 1121. Er komt vast wel iemand met een antwoord. Dankjewel voor je tijd. Oké, okay, nacht nog. Fijn doei. doei. Doeg. Ik zou bijna de crypto vergeten. Ja, en, en, en dan, dan zijn er op de chat, die te vinden is via omroepmax.nl... en dan de chat aanklikken, komen dan weer... Waar blijft de crypto? Nou, hier komt de crypto, dus houdt u vast de telefoonnummer paraat... want hij is vrij eenvoudig op te lossen, 0800-1121. Moet iedereen hier staand plassen? Moet iedereen hier staand Plassen. De oplossing moet bestaan uit zes letters en u kunt hem doorgeven via 0800 1121. <middels> Ik zit vol verbazing te de oh, there's something in the water was dat trouwens van Brooke Frazier. Ja, ik zit, ik zit soms verba de, de, de verbaasd zit ik te lezen wat Kees typt op de chat. Die schrijft, als ik mijn olie ververs, gooi ik wel die goedkope zooi erin. Dan start ik de motor even. Dan laat ik de goedkope olie er weer uitlopen. En als alle vuil eruit is, dan gooi ik de goede olie erin. Potikie, wat een werk zeg. Ja, daar had ik nog nooit over gedacht dat dat ook nog mogelijk was. Um, nou zit ik toch nog met een hoop vragen die niet beantwoord zijn... en nog maar een half uur te gaan in dit programma. Dus mocht je een antwoord weten op een van de vragen... bel dan snel naar 0800-1121. Adil wil heel graag weten of hij, als hij een nieuwe baan vindt... ook zijn pensioen moet overhevelen. Um, even kijken. Nou, mevrouw Bos, die dus net belde uh, over die relaxbank... die ze in een opwelling heeft gekocht voor 3000 euro... en waar ze heel graag vanaf wilde. Maar toen ze na één dag belde, kreeg ze het horen. Nee hoor, dat kan niet meer. Uh, Richard wil weten of je je altijd aan de houdbaarheidsdatum moet houden... op de verpakking van voedingsmiddelen en wat het verschil is tussen motorolie van 70 of 50 euro... en zo'n fles van 8 euro. 0800-1121. Stefan? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Oh, wacht even, sorry, Stefan. Maar ik moet ook nog even... Ik zit te denken. Ik heb Michiel, die wilde uh, voor een vriendin heel graag... Iets van het seizoen koken. En die heb ik Boerenkool aangeraden. Maar als, u nog andere, u, als je nog andere adviezen hebt, dan bel dan ook even naar 0800-1121. Iets wat misschien net zo makkelijk is als Boerenkool. Sorry Stefan, ja zeg het maar. Nee, geeft niet. Ja. <laughs> Maakt niet uit. Ja, even over die schuldsanering nog. Ja. Je kunt, als je dus geld van iemand krijgt... Ja. en je denkt, hij gaat nu de schuldsanering in. ja, En hij loopt dat driejarig ga je door van de WSMP, ja. ja. om snel onder je schulden uit te komen, dat kan niet. Het is heel simpel, stel je hebt schulden, ja. dat probeer je te regelen met je schuldeisers. Ja. Lukt niet, te komen in kassobureaus, er komt een deurwaarde, ja. op een gegeven moment ja, regent het meer deurwaardes dan regent buiten ja. en dan moet je echt wat gaan doen. Nou, dan ga je aankloppen bij een kredietbank, bij een stadsbank of een instelling die dat regelt. Ja. Die zet alle schulden voor je op een rijtje. En je komt er niet uit. Daar nee. gaan zij in conclave met die schuldeisers. Ja. Zij nemen de betalingen over. Ja. Dus jouw salaris of of of, of wat dan ook. Dat komt bij die stadsbank terecht. Ja. Zij gaan kijken of er aan het eind van de maand nog geld over is. Ja. En dan doen ze voorstellen aan de schuldeisers. Meestal is dat 10%. Ze proberen dat af te kopen. Ja. De grote schuldeisers. Ik noem even één bedrijf, nu Die is daarvoor verzekerd. Maar een kleine ondernemer, die geldvang krijgt niet. Nee. Dus dat lukt meestal niet. Nee. Dan wordt het hele traject nog een keer bekeken. En dan geeft zo'n stadbank of de gemiddelde kredietverlening. Ja, nee nu niet wegvallen, Stefan. Je zit midden in een interessant verhaal. Tot nou ja, dan moet ik wel even aantekenen dat in het verhaal van Kees... het wel zo is dat het gaat om uh, uh, iemand in de persoonlijke sfeer. Dat het om een behoorlijk bedrag gaat. En ik weet eigenlijk niet, en Kees zit volgens mij nog op de chat... of het wel... Um, Geregistreerd is, die, de, dat geld dat hij nog terug moet krijgen. Of dat ergens geregistreerd gereg staat. Dus dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder. En dat is ook altijd lastig met zulke individuele gevallen, om daar dan ook uh, iets op algemeen terrein over, uh, over uh, duidelijk te maken. Um, 0801121 zeg ik gewoon nog een keer voor Stefan, uh, die uh, net opeens wegviel. Caro. Uh, Goedemorgen Astrid. Hallo. Um, even over die uh, olie tussendoor. Ja. Yeah. Um, ik gooi al uh, 30 jaar van die Aldi-olie in mijn auto. Van die en wat? Gaat, uh, yeah. Aldi. Oh ja, yeah. Aldi-olie, yeah. <laughs> ja. Ik weet niet of die in Nederland te kopen is in de Aldi, maar in België. In België in elk geval wel. En dat gaat dus heel goed. En ik zou zeggen tegen die meneer: als die echt dure olie uh, wil in zijn auto gooien, dan, dan, dan moet hij ook olie kopen. Dat is ook in die Formule 1 auto's en zo. En nee, maar hij wil geen dure olie. Maar hij wil gewoon graag weten wat het verschil is tussen de dure en de goedkope motorolie. Nou, ik, ik, volgens mij zit daar erg weinig verschil in. Uh, sterker nog, uh, mijn echtgenoot. Uh, die heeft ooit, uh, die komt in allerlei fabrieken en, en, en zo, en die, die zag alle waspoeiers vanuit dezelfde uh, dingen komen. Uh, hoe noem je dat? Uh, Zo'n zo, zo citern. Zag ze al die verschillende merken, zag die uit dezelfde pot komen en dan deden ze overal andere parfum bij, andere vuimmiddelen. Ja. En alle merken kwamen gewoon uit dezelfde pot. Het is toch ook wat, hè? Uh... <laughs> Ja, het is ik, toch ook ik bedoel, wat. Maar ja, ze maken de mensen zoveel weten. Dus sindsdien maar... was je ook met al die wasmiddel? Uh, ja hoor, ja. ja, ja. ja, ja. Vloeibaar maar veeën. Ja. <laughs> ja. Dat we dat wel even weten. Ja, zeker weten. Ja. Uh, maar waar ik eigenlijk voor belde, ik, uh, maar ik, moest, ik moest wachten tot vijf uur, want anders had ik mijn echtgenote wakker gemaakt. Maar die, wow. is, uh, die is nu de, de. Die is nu dag... naar de wasmiddelfabriek. Ja. ja, zoiets. Ja. Um, maar uh, wat ik denk, Vincent vertelde over die wapens. Ja. Uh, ik volg dat hele ding al, al, al langer dan een paar weken, al voor die laatste shooting in, uh, uh, op Sandy Brook in New York. Ja. Um, het klopt inderdaad helemaal hoor, wat die meneer zei. Dat is gewoon iets wat de Founding Fathers zo hebben ingericht en hun Tweede Amendment is inderdaad uh, helemaal erop gericht dat een burger zich moet kunnen bewapenen. In geval de regering zo corrupt worden. En die founding fathers die kwamen natuurlijk ook allemaal, uh, of to, de meeste dan toch, uh, die kwamen uit koningkrijken en uh, ja landen waar uh, een dictator heerste of, of een... Nou, potdicky, dit weer de telefoonlijn weg midden in een goed verhaal. Ja, soms dan. Uh dan uh, is de vriendschap tussen mij en de telefoonlijnen niet, uh, <coughs> niet heel erg overtuigend. Sorry, daarvoor. Uh, mocht, je, mocht je het nog een keer willen proberen... dan houd ik me aanbevolen. 0800-1121. Alaida, daar was je weer. Ja, ik zal het kort houden dan, mevrouw Vosheef. Minimaal zeven tot tien dagen recht van afzeggen van... ik doe het niet, staat op de bond. Um, ja, maar goed, als zij belt en er wordt ja. tegen haar gezegd dat kan niet, en vervolgens uh, wacht ze drie maanden, dan kan ze natuurlijk niet meer bewijzen dat ze het nog uh, heeft dan, geprobeerd af te zeggen. Dan zou ik zeggen, mevrouw Vos, of Vos. Bos, hoe heet ze? Ga, bel het gemeentehuis, elk gemeentehuis heeft een juridisch adviseur. Oh, echt waar? Jazeker. Oh. Nou, interessant. Elk gemeentehuis heeft een juridisch adviseur. En daarbij ook een ombudsman, ombudsvrouw. Mm, mm, ja, maar die... Nou ja, oké. Okay. Maar ja, als zijn juridische adviseur belt vandaag... Yeah. Heeft, heeft ze sneller iemand te pakken dan dat ze... ...week gaat wachten, want die kan gelijk met haar gaan kijken. Ja, ze moet niet wachten, dat is één ding dat zeker is. Maar ik nou, of oh, via de gemeente van... een juridisch advies... Nee, ik had het nog niet gehoord, maar... Uh... Ja, zeker. Nou, ja, mevrouw het gemeentehuis. Mevrouw Bos, mevrouw Bos kan natuurlijk uh, alle hulp gebruiken. Oké, okay, dankjewel, ja. Alaida. Want dit gaat er snel zwaar nu, omdat het baan nog er komt. Ja, precies, er moet nu even vaart achter gezet worden. Dus ja. ik denk gelijk wel. Ja, dankjewel, Alayda. Oh. Oké, okay, bedankt. Dag, meneer Nijman. Hallo, meneer Nijman. Hm, hm, nou, misschien dat ik even. Wasmiddelen en olie, dat oh. kun je niet met elkaar vergelijken. Sorry, het begin van uw verhaal viel even weg, meneer Nijman. Uh, olie en wasmiddelen, die kun je niet met elkaar vergelijken. Nee, want dan krijg je een hele vieze was. Ja. Juist, is dat. Ja. Um, olie uh, is heel erg belangrijk en. Uh, er staat dan altijd een specificatie op de, de op de verpakking. Ja. En die, daar, daar moet je wel heel goed aan houden. Want de olie is niet alleen voor de smering. Dat is maar een heel klein percentage smering. Maar voor de rest is het koeling. En ook uh, voor het reinigen. En uh, op de lange duur krijg je daar toch problemen mee. Als je auto specifiek duur olie nodig hebt. Je hebt uh, synthetisch olie, uh, semi-synthetisch olie. En dat staat allemaal in de gebruiksaanwijzing. In het meestal in het boekje van de auto. Mm -hmm. En daar staan ook de specificatienummers uh, en cijfers bij. En die kun je weer terugvinden op de verpakking. En uh, goedkoop is duurkoop in dit geval. Uh, olie is het uh, met moderne motoren verschrikkelijk belangrijk. En dan moet je maar wat is niet, dan uh, het verschil? Want dat is eigenlijk de vraag. De toevoegingen die er in de olie zitten, de oh. basisolie, basis is hetzelfde, alle olie in principe hetzelfde. Maar de toevoegingen die erin zitten, en dat geeft dus gewoon, uh, dat kan gewoon problemen geven. Dat okay. je daar. Uh, en, uh, en vooral de moderne motoren, daar gaat het om. Als je, die, als je een oud bakje hebt, uh, uh, van, van weet ik wat, van jaartal, dan, dan, dan, dan kun je nog wel eens een keer wat doen. Maar, maar echt, de moderne motoren, daar staat een specificatie. Die moet je gewoon aanhouden en dan zit je altijd goed. En als je daar buiten gaat rommelen, dan neem je risico. En motoren, dat, die kosten nogal wat, wat geld. Ja. Als daar, uh, ja? Ja. Nou, goed advies, dankjewel. Ja, oké, okay, ja. daar gedaan. Oké, okay, dag. 0800 1121. Ook als je het antwoord weet op de crypto... moet iedereen hier staand plassen. De oplossing moet bestaan uit zes letters. En geef hem door via 0800 1121. Marian? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, heb, uh, ik heb ooit eens gelezen over die hoedjes... Ja. van uh, voor die Peruaanse dames. Oh ja, de bolle hoedjes. Daar, ja Daar zijn hele verschillende uh, opvattingen over. ja. Uh, Oorspronkelijk uh, wordt, wordt gezegd dat het uh, in de ergens in de 1780 uh, nou, 17, of zo dat de Spanjaarden uh, daar, daar zaten. Het komt dus helemaal niet uit Duitsland die hoedjes, maar ja. ook uh, de, van de Spanjaarden denken ze dan ja. uh, uh, dat de dames verplicht werden om, uh, om dergelijke hoedjes te dragen, want niets mocht herinneren aan de Inca tijd Oh, maar dan wordt er ook weer beweerd dat de Inca's ook al een soort hoedje, dat die, ja dat zou raar dat zijn, ook al een soort ja. hoedje droegen. Uh, en dat daar later die dames uh, hun hoedjes hebben aangepast... naar de, de hoedjes van de, van de, de Spaanse boerenvrouwen. Die, die hadden een dergelijk bolhoedje. En hebben ze hun eigen, hun eigen hoedjes daarnaar aangepast. Want dat stond zoveel uh, chiquer. Maar dan is de vraag waarom die Spaanse boerenvrouwen bolhoedjes droegen. Ja, dat, dat is dan weer een tweede vraag. Dan zijn we weer een bolhoedje verder, ja. Maar er is ook nog een verhaal en dat is meer een... een, een, een uh, ja, een... een uh, ja, dat, dat, het, dat, het, dat het een vruchtbaarheidsbevorderend zou zijn, die hoedjes dragen. Een bolhoedje, ja. Ja, ja. Maar daar dragen al hele oude dames ook die bolhoedjes, dus daar heb ik me vragen over. Ja, maar, en dan maar... helpt het niet meer, nee. nee. Maar de, de, de, de ware herkomst is volgens mij niet helemaal duidelijk. Hmm. Nou, dankjewel dat je nog even belde met deze toevoeging. Graag gedaan. Oké, okay. dag. Bedankt. Fijne vrijdag, Marianne. Dag. Dag. 0800-1121. Frans? Ja, goedenacht met Frans uit Amsterdam. Hallo. Ik belde voor de crypto. Nou, oh, wacht even hoor. Eerste opgave. Moet iedereen hier staand plassen? Zes letters, daar moet hij uit bestaan. En? Ik, ik dacht aan douche. Ja, natuurlijk. Ja. En, en uh, weet je ook waarom? Ja, dat is het geweldig idee van meneer Wassing van Goed Links. Dat ja, we onder de goed douche gaan plassen van water uit te varen. Ja, ik er, er was een hoop over te doen, hè? Want er, een, ja. één wethouder die roept van: is het niet een goed idee als iedereen onder de douche gaat plassen? Dat scheelt een keertje doortrekken op het toilet s ochtends of ja. s avonds. Ja, geweldig. De, moet je het ook doen als je in het lichtbad zit? Of, uh... het mag. Nou. Nee, maar de, de, het, het leuke vond ik de afgelopen week dat Nederland verdeeld bleek in uh, een groep mensen die dat echt verschrikkelijk vies vindt onder de doucheplassen, en een groep mensen die denkt: Ja, dat doe ik toch altijd al. Ja, dat, dat is zo. Ja. Ik heb het even gepeild in de familie, ja, ik zelf vind het erg vies. Ja. Nou. <laughs> De familie is het niet allemaal met me eens. Maar, nee, er uh, zijn mensen die denken, ja, nou ja, inderdaad. het scheelt weer een tussenstop. Maar ja, moet je dan uh, elke keer als je moet plassen maar een, een douche nemen meteen? Ja, maar zo, weet je, dat is natuurlijk oneerlijk om het dan meteen in het belachelijke te trekken. Dat zou ik bijvoorbeeld nooit doen. Nee. <laughs> maar goed, ja, je, maar... Je kan natuurlijk ook rechtstreeks recht in het afvoerpuntje plassen elke ja. keer. Ja. En dan wegspoelen met de douchekop steeds, dat je ook doen. Ja, maar dan kun je misschien nee. net zo goed doorspoelen, toch? Ja, maar ik het water zelf nog bepalen. Oh ja, eventjes licht, licht ja. doorspoelen. Ja. Maar Frans, heb je wel eens in het zwembad geplast? Nee, nee. Oh. Nee, ja, dat, want dat, die discussie zelf, ontstond zelfs dus. Zee. Zelfs in zee niet. Nee, dat, maar dat vind ik ook zo. Dat vind ik, dat, ik vind in zeeplassen vind ik zielig voor de dolfijnen. Dat vind ik. Maar, maar in het zwembad. Want iemand zei tegen mij. Ach, joh, de mensen die zeggen dat ze nooit onder de doucheplassen. zijn dezelfde mensen die, nooit, die zeggen dat ze nooit in het zwembad plassen. En toen dacht ik. het plasje in het zwembad. Vind ik, echt, ik, vind dat, ik dacht dat dat voorbij was sinds 1998. Dat mensen sindsdien al niet meer in het zwembad plassen. Maar er schijnen ja, er nog steeds mensen te zijn. En de hoge, de hogere, dat is helemaal. Ja, dat is strafbaar. Dat is wildplassen. Ja. <laughs> goed, maar het is, douche is inderdaad het volledig correcte antwoord op de crypto-opgave van uh, vannacht. Dus dat betekent dat er een. Uh, nou, een, uh, een presentje je richting op komt, Frans. Ja, dat Ik heb vandaag uh, ook een presentje gehad van je. Ja, het kan wel aan de gang blijven eigenlijk. Hè? Het is eigenlijk heel. Een, uh... maar, die, maar die je vandaag hebt gekregen is nog van ergens vorig jaar. Ja, ja, van een paar weken geleden. Ja, dat gaat nog niet, gaat niet heel snel, maar daar werk ja. ik aan. Uh, Frans, nog eventjes voor de administratie en voordat mensen in ieder geval gefeliciteerd zeggen. Wat is je achternaam? dit is Tempelaars. Frans Tempelaars uit. Amsterdam. Oh ja, dat is natuurlijk... Moet uh, je het adres ook nog zeggen? Ja, maar dan doen we even buiten de uitzending, want anders gaat iedereen presentjes opsturen. Dat zou heel vervelend zijn. Nou, hoop ik niet zwaar. Nee? Oh, nee, ben je makkelijk. Nou, uh, uh, blijf hangen en uh, dan komt er zo iemand bij je om uh, de boel te noteren voor het geval uh, het adres van de vorige keer verloren is gegaan. Ja, dat is goed. Dankjewel, en Gefeliciteerd, okay, Frans Heel erg ja, Bedankt. Ja. Dik... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je spreekt met Dick uit Almere. Dacht ik uit Almere. Uh, <laughs> ja. ja. We hebben elkaar gecabraliseerd en aan de telefoon gehad. Ja. Um, even kijken, die uh, olie. Over die uh, olie beter. En minder goed. En duur en uh, minder duur. Ja. Ik was laatst uh, met de auto bij, uh, de, uh, bij de garage. Ja. En ja, die man verkoopt natuurlijk ook olie. Dus ja, zeg, ja. hij spreekt uh, voor eigen parochie. Ja. Maar hij raadt het dus uh, zeer af. Om dus goedkopere olie, ik heb het wel eens bij Action gehaald, ik heb het ook wel eens bij, uh, bij Praxis gehaald, noem maar op. Dan heb je olie soms voor, uh, voor een paar liter, voor 8 voor euro. Ja. Nou, dat is niet te vergelijken met olie die je bij de Shell haalt. Of als je op vakantie bent, betaal je bij die Duitsers helemaal scheel aan, uh, aan die olie. Oh. Maar ja, die is dan nog duurder. Dan heb je helemaal de, de pil als je daar uh, olie toevallig oh. moet vervangen. Ja. Maar goed, en niet alleen in Duitsland, want ik heb het in Nederland ook meegemaakt met een, uh, met een auto een keer. Ja. Dat is echt helemaal gek. Maar natuurlijk, er zitten, er zitten verschillen in. Want de synthetische en de half-synthetische olie. Hmm. Die synthetische olie is dunner en die half-synthetische is wat dikker. Je moet natuurlijk een motor smeren. Ja. Dan heb je ook nog eens een keer dan heb je ook nog eens een keer de verontreiniging die je opbouwt. Doordat je natuurlijk die zuigers, die gaan ik weet niet of een keer op en neer en, en noem maar op. Maar dan heb je ook nog weer verschil met de hittegraad. Je hebt ook nog eens een keer de diesel en je hebt ook nog eens een keer de, de benzinemotor. Het zijn allemaal dus verschillen. Dus je moet echt goed opletten met wat voor olie je gebruikt. Je hebt niet voor niks uh, 14W, wat was het ook weer, 14W, 40. En je hebt 30 en noem maar op. Dan moet je echt opletten. Zo van, ik gooi er maar wat in. Dan zou je ook kunnen volstaan door de slaolie in te flikkeren. Oh, goed idee. Ja, dan, ja. ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar in wezen kan het voor een korte tijd. Hè, maar je gaat je geen mist in. Je moet echt aanpassen aan... Viscositeit, uh, je, je gebruik van je motor, of het, olie, of het uh, benzine of dat het uh, diesel is, moet je echt opletten. Dus per definitie is duurdere olie kwalitatief ook beter. Dus het is dus dus lange termijn, termijn planning. Wat zeg je? Lange termijn planning. Ja, precies. En je wil je motor toch goed houden. Ik bedoel, je kan boten nemen en je kan roomboten nemen. Ik bedoel, in beide gevallen smeert het van binnen. Alleen denk dat de roomboter op lange duur toch ook niet zo best voor je lijf is. Nou. Maar, ik denk het niet. Nou ja, er zijn verschillende meningen dan wel weer over. Maar goed, we, we hadden het over olie. Ja. <laughs> nou, anders dan draag je in de olie. Ja, precies. Nou ja, nee, maar volgens mij hebben er nu al zoveel mensen gebeld... die zeggen van nee, maar je moet dure olie is echt wel beter dan goedkope olie... dat dat punt in ieder geval wel duidelijk is. Dus dank je wel ja. daarvoor, Dick. Hartstikke goed. Fijne vrijdag. Ja. Doeg. Meneer Severens. Ja, je vrouw, of mevrouw uh, met van Maastricht. Ik wil eens even reageren op die olie. Ja. <clears throat> en het volgende is een handen. Dat is uit een bron van Amerikaanse autotechnici. Oh. En die meldden mij destijds het volgende: Als je een nieuwe auto koopt, de eerste 10.000 kilometer wordt die auto ververst. Dat gebeurt bij de garage. Alle slijtsel uit de motorblok is dan. Uit de auto. En uh, tegenwoordig zijn die materialen zo van een hoogwaardige kwaliteit. dat het niets uitmaakt welke olie je erin gooit. Als die maar enig smerend vermogen heeft. Oh. denk aan de aan viscositeit. dan kan erin. al die, of wat dan ook. al die kletspaard bij die garages. van dure olie. en. en ja, ik, ik zou eens haast willen scharen onder de noemer. wolven in schaapskleren. Ja, ja. Met andere woorden, als een oliepeil op peil gehouden wordt... als die, elke bezitter kijkt, natuurlijk regelmatig naar de olie... hij moet op peil gehouden worden. Als dat is, is er totaal niks aan de hand. Dan kan zich geen automerk meer permitteren... dat er door een verkeerde olie een autostop komt te staan. Dat is mijn uh, melding aan die meneer die die vraag stelde... moet ik goedkope... Moet ik duur olie kopen. Allemaal op zijn Duits gezegd scheisse. Hij gooit die olie vol met die water, die wagen vol met olie. Houdt hem op pijl. En de rest is er niets aan de hand. Mm. En die meneer, die voorgaande meneer over die olie van viscositeit, diesel, dit en dat. Zorgt dat die olie op pijl blijft. En het loopt als een tierelier. Mm. Dat was het. Nou, hartstikke goed. Dank u wel, meneer Severens. Oké, okay, jevrouw. <laughs> Tot ziens. Goed... Hoi, hoi je nog. Ja, dat, is de, dat wordt lastig. Hè? Dan krijgen we twee verschillende adviezen door elkaar heen. Maar deze meneer had als bron Amerikaanse autotechnici. Dat klinkt wel heel uh, indrukwekkend. Hmm. Uh, ik krijg trouwens nog een mailtje over de houdbaarheid. en Dat is uh, van Mirjam, dat mailtje. Die schrijft, er is houdbaar tot en tenminste houdbaar tot. Het eerste heeft een beperkte houdbaar, uh, beperktere houdbaarheid dan de tweede. De datum is vooral voor de fabriek, de producent en de leverancier. Tot die datum kan men naar een claim indienen wanneer het product voor die datum niet meer goed is. Daarna blijft het product vaak nog wel een paar dagen voor de eerste categorie goed en voor de tweede eigenlijk soms nog heel lang. Volgens mij is de producent verplicht daar een datum op te zetten, maar uh, advies van deze week op de radio was, gebruik ook altijd je neus en de smaak om te weten of een product nog goed is. Wel op eigen risico natuurlijk. Caroline. Hallo, ma Caroline. Dag Caroline. Goedemorgen. Hey. Um, ik wou bellen voor die mevrouw met dat bankje. Zou ja. ze niet in een uiterste noodgeval dat als ze met dat bankje voor de deur staan... gewoon de zending kunnen weigeren? Ja, ik denk dat ze dat in ieder geval moet proberen. Maar ja, die mevrouw ja. is 85. Ik kan me ook voorstellen dat ze zich weer laat overrompelen... en uh, de boel naar binnen laat sjouwen. En dan zit ze er toch voor 3000 euro aan vast natuurlijk. Ja, is ze niet een stevige buurman? Ja, misschien moest er inderdaad een stevige buurman. Nee, maar ik, ik ben er nog niet klaar mee hoor. Ik ga het eens even aan mijn collega's vragen van uh, Meldpunt Max. Max Meldpunt, Meldpunt Max. Ja. En anders dan uh, ga ik zelf gewoon die leverancier nog even bellen morgen. Het zal toch potverdorie ja, want ik, ik niet denk gebeuren. Dat zij, uh, ja, ik denk dat ze gewoon in het uiterste noodgeval moet zeggen van de zending geweigerd, de retour afzender. Ja, ja, nou misschien kan dat Dat kun dat je nog. met alles doen, denk ik. Nou, dat moet mevrouw Bos in ieder geval maar, uh, maar even in gedachten houden. Dat ze dat nog kan proberen als die uiteindelijk voor de deur staat. Ja, dank je. Het is pijnlijk, hè, Caroline? Ja, ik vind dat heel vervelend. Ja. Vooral als je dan zo'n oude mevrouw hoort. Ik vind dat een beetje sneu. Nou, dat heb ik en, ook. En nee, ik hoor net ook al die verhalen over die olie. Ik, uh, ik heb zelf <hijen> ook. Uh, Autos en, en motorfietsen, gewoon goedkope olie hoor, anders wordt het veel te duur en alles rijdt prima. <laughs> Oké, okay, nou, pikken we die nog even mee, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Fijne dag. Hoi. Hoi Gerard. Ja, dat is een stevige buurman. <laughs> gaat even langs bij mevrouw Bos. <laughs> ja, dat, uh, dat zou ik met plezier doen. Ah, waar woon je? Ik woon in de buurt van Rotterdam. Oh, ik moet even kijken waar mevrouw Bos woont. Want volgens mij is. Nee, ik, ik, ik kan het niet. Nou, even zonder niet ik. Ik, ik zit natuurlijk te, te, te luisteren met verbazing, maar ja. dit, dit lijkt mij toch misbruik van uh, omstandigheden van mevrouw. Ja. Uh, ja, 85 jaar. Ik geef het je te doen. Uh, ik zou, als ik haar was een briefje sturen, dat. Uh, dat ze hierbij van de, van de koop af wil. Oh, dat, eh, dat ik dat met al mijn consumentenprogramma-ervaring vergeet. Inderdaad, onmiddellijk op papier zetten, de hele bende. Gewoon heel simpel, ja. één regeltje. Ik wil graag de overeenkomst uh, ontbinden. Ja. En wat mevrouw ook zou kunnen doen, is... Uh, er bestaat een website, uh, de consuwijzer.nl-website... Hmm. Uh, ook benaderbaar uh, op een uh, telefoonnummer. Dat vind oh. ik bij deze maar even. Ja. de vrouw reep 0800... 070-7070. Ja. Vijf dagen per week te raadplegen. Ook daar staan voorbeeldbrieven uh, voor ongeldige koop via bijvoorbeeld koolpotage. Oh ja. Nietigheid. Uh, mensen hoeven alleen, mevrouw kan alleen uh, haar uh, gegevens gewoon even, even letterlijk invullen en, en overnemen. Het is uh, ja, ook een juridisch, gewoon een, een waterdichte brief. Waar uh, de betreffende verkoper uh, gewoon op moet reageren. En wie zit daar achter, weet je dat? Dat is een praktische site van de overheid over oh, alle goed. rechten van de consumenten. oké. En tal van onderwerpen worden daar gratis in behandeld. Um, het is ook kosteloos om daar informatie letterlijk en figuurlijk op te halen. Dat kan dus door brieven te downloaden, maar ook bijvoorbeeld om... Ja, mensen die ook juridisch geschoold zijn uh, in hele simpele taal te laten uitleggen wat er nou aan de hand is. Zonder dat je gelijk naar een advocaat hoeft te gaan of daar uh, kosten voor hoeft te maken. Is dit een site die, uh, die praktische informatie eigenlijk één uh, ja, op één doorgeeft aan de misschien niet altijd wetende burger? Ja, nou hartstikke goed. Fijn dat je er even op wijst. Want dat uh, kan ja. natuurlijk altijd van pas komen. Absoluut, voor een ieder. Ja, nou hartstikke goed. Dankjewel, Gerard. Geen dank. En tot ziens, succes met het programma. Dankjewel, dat lukt nog wel hoor, die 5,5 okay, minuten. Tot ziens, hoor. Ja. Dag. <laughs> Dag. Norbert. Goedemorgen. Hallo. Ik werd wakker met het verhaal over de olie. Ja, nou. <laughs> en ik hoorde. Nou goed, ik heb op MTS Motorvoertuigen gezeten in Rotterdam. En dat was een, daar werd ook dat verhaal over de olie besproken. Uh, je hebt de viscositeit. Dat hebben ze de, even de voorgaande goed duidelijk gemaakt. Viscositeit is de dikte van de olie bij koud en warme motor. Maar um, het oplossend vermogen, bijvoorbeeld. of het, het noodsmerend vermogen, dat zit in de toevoegingen en daarvoor staat er een tweede klassificatie op de motorolie. Dat is de API-klassificatie. Ja. SF, CC, SG -D -D of CD. En uh, de C geeft aan hoe goed dat die is voor diesel... en de S is voor benzine. Um, benzine of auto's die wat uh, niet, niet mooi warm worden... daar moet door allerlei toevoegingen... bijvoorbeeld het water uh, in opgelost ge gehouden worden... Dus als je veel korte ritjes rijdt, dan is de aanbeveling om sneller je motorolie te verwisselen. Ik hoorde gisteren een verhaal van nieuwere motoren, die worden 30.000 kilometer of meer uh, de olie vastgehouden. In, mijn, in, in, in de tijd dat ik op school was, was dat geloof ik 10.000 kilometer of zo. Dus het is experimenteel steeds verder verlengd, doordat er dus die, die, die toevoegingen in zitten. Bij goedkopere olie zou ik aanbevelen om dus vroeger te verwisselen. Dat is mijn verhaal. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nog even een olieaanvulling. Dank okay, nou, je daarvoor. Oké. Nou, je met je programma? Dat lukt. Dankjewel, Norbert. Jo. Dag. fijne vrijdag. Iwan? Iwan? Nee. Nou, is dus net de verbinding met, uh, met Iwan weg. Dat is, uh, dat is nou jammer. Want uh, daar had ik graag nog eventjes een antwoord van vernomen... Eigenlijk zijn uh, op deze manier alle vragen uh, redelijk beantwoord. Behalve de vraag van Adil, die uh, graag uh, uh, wil overhevelen zijn pensioen naar uh, een. Uh, nou ja, of hij vraagt zich eigenlijk af, als ik een nieuwe baan vind, uh, moet ik dan uh, mijn pensioen of kan ik dan mijn pensioen beter overhevelen naar een nieuwe uh, uh, pensioenverzekeraar? Of. Uh, we, of pensioenvoorziening. Of kan ik het beter laten waar het is? Die vraag is nog niet beantwoord, maar ja, we gaan zo al het laatste muziekje starten vanus. Robin, goedenacht. Hey, goedenacht. Hallo. Hallo. Zeg, ik ga nog even over de, de, de relaxbank van die uh, autona. Um, hoe je het een verkopende partij kan uh, door de telefoon roepen van uh, ja, je kunt iets niet toneren of heeft geen recht meer op garantie of wat dan ook. Maar er is wetgeving over, en als je, je bedenkt, uh, na aanleiding van de aankoop, dan heb je 7 tot 10 dagen tijd om te retourneren. Maar nou weet ik niet of die mevrouw die bank al ontvangen heeft of niet. Nee, de bank komt nog, ja. ja. Nou, dan uh, kan ze hem gewoon weigeren als die aangeboden wordt, dat in de eerste plaats. Ja. Yeah. Maar in de, in de tweede plaats, uh, gewoon een brief naar de leverancier waar duidelijk uh, een clip in staat dat de wetgeving iets anders meldt dan de verkopende namelijk dat er uh, recht op afzien van de aankoop is. Je moet in deze vol staan. Nou, dat, uh, dat is dan... Ja, Ik hoop dat het allemaal nog lukt voordat ze voor de deur staan met het kreng. Ja, maar nou, gewoon uh, niet accepteren. Nee, nou goede tip. Nee, weer mee. ik heb maar bedacht. En dan ik... staat ze volledig in haar recht. Ik had eigenlijk ook uh, even moeten vragen hoe het bedrijf, bedrijf eigenlijk heette... dat die mevrouw uh, van 85 nog even zo'n bank aansmeert... Ja, hmm. maar goed, de naam van het bedrijf maakt in deze niet zoveel uit. Wetgeving nee. en ook Europese wetgeving geldt voor alle bedrijven. Ik, uh, ik uh, denk dat ze het gehoord heeft, want ze heeft beloofd tot zes uur te luisteren. En uh, we gaan proberen om het in ieder geval voor me, mevrouw Bos nog even op te lossen. Dankjewel Robin. Prima, Graag gedaan. Dag hoor. Dag, dit was Nachtzuster voor deze nacht. Volgende week een nieuwe aflevering. Ik hoop van harte, tot dan. Blijf me mailen op omroepmax.nl en probeer mijn Facebookpagina ook eens te vinden. Dag.